De aanvaller, die de man van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi mishandelde, wordt dinsdag voorgeleid. Hij ligt nu nog lichtgewond in het ziekenhuis. De man drong vorige nacht het huis van Pelosi in San Francisco binnen en viel haar 82-jarige man aan. Die liep een schedelbreuk op en verwondingen aan zijn arm en handen. De aanvaller is aangehouden voor onder meer poging tot moord en is inmiddels verhoord. Maar over zijn motief is nog niets bekend. De Amerikaanse president Biden noemt de aanval verachtelijk. De Braziliaanse presidentskandidaten Bolsonaro en Lula hebben elkaar in het laatste debat voor de verkiezingen fel bekritiseerd. Ze maakten elkaar uit voor leugenaar en waarschuwden kiezers dat hun tegenstander funist voor het land is. De Braziliaanse presidentsverkiezingen zijn morgen. In de laatste peilingen heeft de linkse oud-president Lula een lichte voorsprong op de uiterst rechtse Bolsonaro. Burgemeester Halsema staakt haar pogingen om religieuze organisaties een steunverklaring tegen LHBTI-geweld te laten tekenen. Met name moskeebesturen waren boos over de tekst die zou suggereren dat alleen moslims LHBTI'ers belagen. Halsema denkt dat de intolerantie breder is, maar had gehoopt dat religieuze organisaties zich daar tegen uit zouden spreken. Op de Filipijnen worden nog steeds zeker 60 mensen vermist na de overstromingen en aardverschuivingen van de afgelopen dagen. Bij dat natuurgeweld in het zuiden van het land zijn zeker 47 mensen omgekomen, met name in de provincie Maguindanao. Geveest wordt dat de meeste vermisten door het water zijn meegesleurd. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm die delen van de Filipijnen heeft geteisterd.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Doebak leeft. Met het uur een grotere pijn ook hier. Yes, verder gaat We gaan Straks de geschiedenis. Wat gebeurde er op 29 oktober. En de verjaardag. We eerst die... Sint-June and out some fun tonight. Alright, many nights I wish that I was not alone. It's so bad, but I know that up the dark, it's getting bright. <laughs> Celebrate the good. Wat een feest hier in de tweede geheel in het radioprogramma sint Juni En het is all of my friends. Hoeveel heb je er nog over? Ja, geen idee. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 29 oktober, we kijken wat er gebeurde. Het is 1991. We hebben een goal for main engine start. 3, 2, 1... We hebben ignition en lift-off van of Atlantis en de galileo spacecraft... down. Bouncing... Ja, Galileo-ruimtevaartuig komt langs Jupiter. En uh, heeft daar een foto gemaakt van een planoïde. Roll, Gaspro. Vind ik altijd leuk, hè, dit? Al die geluiden. Je denkt, hup, en ze vliegen weg van de aarde. Hij heeft zes jaar lang alle informatie ver, uh, verzameld, deze Galileo. Uh, en uh, hij is onder andere ook getuige geweest van een gigantische explosie... op een of andere komeet. En de komeet uh, Shoemaker levy sloeg in op een andere... weet ik veel allemaal. En het was zo'n gigantische explosie. Die was tien keer, nee, honderd keer groter dan een atoombom. En daar hebben ze heel veel meting kunnen doen. Uiteindelijk was de missie, hij liep dus van 1991 tot 2003... Hij heeft zoveel informatie verzameld. Zijn ze nog steeds mee bezig. De meest succesvolle. En het heeft het allerlei problemen ook geleverd. Halverwege met een stuk antenne. Wat allemaal niet goed werkt. Maar uiteindelijk heeft het heel veel informatie geleverd. Waar we de, door nu nog steeds heel veel leren over de ruimte. Galileo, okay. De lancering ervan. Okay. Wat gebeurt aan meer? <kijst> nou, Je hebt natuurlijk ook een hele grote binnenruimte in je hoofd. Ja. Huh? <hijst> wat? Het <hijst> is vandaag. Wereldberoertedag. Oh, ja, deze dag is bedoeld om meer aandacht te vragen voor de gevaren van beroertes. door goede voorlichting te geven en het belang van het onderzoek te laten zien. En, uh, ja, maar dat is sowieso, dat is altijd wel leuk. Het is vandaag ook de Nacht van de Nacht. En Internet Day International. Okay. Dus dat vind ik toch altijd wel bijzonder om uh, dat soort. Uh, nou, als we het toch over Internet Day hebben, namelijk... in ja. 1969 ArpaNet wordt ARPA net gelanceerd. De ARPA, of Advanced Research Projects Agency, de jaar 1957. Tensie tussen de democratische U.S. en Sovjet-Russie is hoog. Het komt onder andere ook omdat het namelijk de lancering van de, de Sputnik in 1957, dat vertelt deze man. En daardoor zien ze dus dat, uh, ja, dat de techniek van de, de Russen steeds verder gaat. en de Amerikanen denken: ja. Oh, het moet anders. En uiteindelijk merken ze dat van heel veel informatie staat op verschillende netwerken... op verschillende computers die nog helemaal in de beginfase staan. Maar uh, ze kunnen elkaar informatie niet gebruiken. Toen dachten ze, nou, misschien is het handig om die aan elkaar te knopen. Dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En uh, ze dachten dat het ook te maken had met uh, een soort uh, communicatienetwerk na een kernoorlog. Het was ja. bijzaak. Maar dat was niet helemaal de belangrijkste, uh, uh, uh, belangrijkste zaak. Ze wilden gewoon beter met elkaar informatie delen. En uiteindelijk heeft deze man ook weer uh, Paul Barron heeft dat bedacht. En uh, uiteindelijk is hij in 1988 buiten gebruik geraakt. Omdat er steeds meer andere netwerken bij kwamen. En deze ARPA net meer als backbone diende. Okay. En uiteindelijk een beetje verouderde. Ja. Goed. Wat dan het meer? Is, uh, vandaag is het 39 uh, jaar geleden. Zeg ik het goed? 83? Ja. Yeah? Uh, geleden uh, uh, dat de anti-kernwapendemonstratie was. Dat was een echt een enorme massabetoog in Den Haag. tegen de stationering van kerruisraketten in Nederland. Er waren 550.000 deelnemers. En uh, hij werd georganiseerd door Comité Kruisraketten Nee. Dat was de vervolg op de anti-kernwapendemonstratie van november 81 in Amsterdam. En ik, ik verbaas me eigenlijk, want dit was natuurlijk eigenlijk het, HET moment. Om weer zo'n enorme anti-kernwapendemonstratie, of in ieder geval anti-oorlog, anti-nucleaire oorlog, anti oorlog ja, ja, het demonstratie is te weer. doen. Dat zou natuurlijk echt wel... Uh... Het, is, het is helemaal ja? weer terug naar weg geweest. Ja. Morgen tien uur. De toegangswegen naar de stad stromen vol. Bumper aan bumper rijden de autobussen Den Haag binnen. Het zijn er 3200. Verderop in het centrum van Den Haag. 3200 bussen? dus met een totale ja. lengte van 30 wow. kilometer. Hoeveel mensen met hun eigen auto zijn gekomen is niet geteld. Maar ook dat moeten er vele tienduizenden zijn. Echt als je de beelden ziet, het is gewoon echt mooi. Sowieso. Het is leuk om die oude beelden te zien uit 1983. Dat was altijd vreedzamer ook, hè? Die tijd. Ja, eh, op boten kwamen ze met taxis. Ze kwamen met bussen, kwamen met eigen lopend. Sommige gedeelten moesten lopend omdat die bussen niet helemaal de stad in konden. En uiteindelijk dus, eh, wat was de keer, 56.000 nee, 56 mensen kwamen bij elkaar om te demonstreren tegen kernwapens. Heel bijzonder. 1980 gebeurde er uh, dit. Lekkerkerk in Zuid-Holland. Twee nieuwbouwwijken moesten er geëvacueerd worden. als gevolg van het grootste milieuschandaal dat in ons land bekend is geworden. Tot dusver, tenminste. De huizen bleken gebouwd te zijn op een terrein dat volgestort was met het smerigste chemische afval. Ook een lagere school stond hier. Het gevaar voor de gezondheid van de kinderen werd zo groot geacht... dat die al onmiddellijk tot op de grond werd afgebroken. Bizar, ja. Een waterleiding knapt omdat die aangevreten was... door alle giftige stof die daar in de grond waren gestopt. Welk geslopt. jaar was dat ook alweer? 1980. Oh. Uiteindelijk is daar ook nog een lokaal radioomroep <coughs> ge gestart. En die heeft uiteindelijk daar verslag van gedaan. Elke dag kwam dan de burgemeester erop en die vertelde het laatste nieuws. Al die mensen die daar woonden moesten geëvacueerd worden. Die kwamen in een soort uh, ja, ja, tentenkamp. Nou ja, kervenkamp. Uh, allerlei dingen werden daar geplaatst waar ze in moesten wonen. 300 woningen werden daar neergezet. En vervolgd, de grond was zo vervuild. En dat hoe moest... is het nu met die mensen? Hoeveel leven er nog? Ja, nou, daar heb ik niet over. Nee, want over dat, dan, dat zou nou toch wel. Het uh, ja. is dan een eikpunt. Uh, van heeft het inderdaad zoveel effect gehad uh, dat ze zo slecht waren? Uit... En die burgemeester die er elke dag kwam. Ja, oké, okay, maar. Leeft die nog? Het ging. <laughs> mijn god, dat ging uiteindelijk over. <laughs> Het ging over het water, wat vervuild was. Dus als je niet dronk, dan viel het wel mee. Okay. Maar uiteindelijk zijn er 1600 vaten... met allerlei giftige stof uit de grond vandaan gehaald. Okay. Uh, het is, nou goed. Uiteindelijk zijn er de rechtszaken van... En uiteindelijk is het uh, een start geweest... om sterker en scherper te kijken... naar wat er in de grond gestopt wordt. Ja. Want weet je nog, DuPont... gisteren een film over... DuPont, Dark Water. Dat ging over het feit dat DuPont van alles over maar in de grond... Het, over dat het smeltwater en zo van... Alles uh, werd maar in de grond gepompt. Het ja. werd geloosd in het water. Als je dit niet ziet, dan is dat er niet. En uiteindelijk werd in 1980 dus een start gemaakt... om daar kritisch naar te kijken... dat allerlei bedrijven niet zeg maar, wat aan konden rommen. Ja. omdat ze toevallig heel veel mensen in dienst hadden. Ja, Goed. inderdaad. In 1990, dat is ook wel iets waar we vandaag op terug kunnen kijken. Toen werd er dus een, een vriendschap... Uh, een vriendschapsverdrag getekend... tussen de Franse president François Mitterrand... en de Sovjet-Russische president Mikhail Gorbachev. Dus dat was natuurlijk eigenlijk wel een heel goede zaak. En uh, het is die man, weet je wel, die de Nederlandse kaart op zijn hoofd heeft. Ja, ja, ja, grapjas. <laughs> maar het, zou, het is wel mooi, zou wel mooi zijn om hier even op terug te komen. En ja. dat te zeggen, we kunnen dat niet weer doen met Macron en, uh, en Poetin. Dat ze vandaag weer een vriendschapsverdrag gaan tekenen. <laughs> Ja, je ja. zit er bijna op één je, lijn ja, ook. zit je nou bijna ja. heel, heel hard te lachen van... dat gaat nooit gebeuren. Ze dus zit op één lijn. Alleen, één uh, staat van... oh, wacht, is staat aan de andere kant van de lijn. En dan is het tegenover elkaar. Ja, maar volgens Sorry. mij heeft hij... Uh, Michael Korbatschoff heeft wel de Nobelprijs van de Vrede gewonnen. Ja, daarvoor, klopt. Hè? Heel veel presidenten hebben het ook altijd gekregen. Ja, ja, ja, of, ja. De Barack nou, eigenlijk Obama moet het daar ook. de staf, hè? Want die heeft het allemaal geregeld. Ja. Daar, zij zet alleen maar een handtekening. Nou, nee, ik denk dat deze man ook wel uh, met zijn charme... In, uh, ja. Westerse invloed en wal dingen voor elkaar heeft gekregen. Ja, ja Poetin, moet ja. hij nou gesnijd worden of wat, wat moet er met hem? Ja, ik weet idee. het ook niet. Ik weet het ook niet precies. Het nou. is vandaag ook uh, heel lang geleden, 56 jaar geleden, dat uh, de, het nummer No Milk Today uitkwam van Herman the Hermits. Echt, en The uh, Hermit. En eigenlijk wat? was Dandy, was eigenlijk de eerste song, die stond op de andere kant. Maar ik denk dat, dat zegt me No Milk Today, dat is toch dat is echt iets van Lubach. Dat is zijn plaat. No Milk Today. Oh, okay. dat is heerlijk. Koeien. Oh, dat ja, maar daar dat ken ik hem niet van. Ik ken hem gewoon van de radio ja, vroeger. Ja, precies. Tot mijn moeder ja, stond te strijken en zo. Oh, wat leuk. Like. Ja. ja, goed. Straks, de verjaardag, Wie is de jaar? er jaar onder andere? Iemand uit Fleetwood Mac. Oh ja, het oude Fleetwood Mac. En iemand uit Shocking Blue. waar leeft op de radio aanstaat. Moses en de Firstborn. Ja, een Nederlandse psychotese garage-rockband uit Eindhoven. Ja, Philips, doe het beetje maar even uit. Ja, de nacht van de nacht namelijk. Dus dat uh, ja. zal, even, zal wel even netjes zijn. Duur ja, ik heb er weinig over in... Uh, ik heb er weinig van over in de media gehoord... over de nacht van de nacht. Ja, ja, ja Philips zou een mooi voor... Uh, zou dan kunnen nemen. Ja, we hebben, nu, we hebben nu extra. Dus we kunnen morgen... Uh, ja. ja, ik zal zeggen... Zoek het uit. Uit. Klaar. Uit dat licht. Uit dat licht. gooi het licht uit. ja uh, Dit was First... Uh, Mozes in the first firstborn blown up band bestaat trouwens niet meer. Hè? 19, uh, nee, in 2019 zijn ze ermee gestopt. En toen hebben ze allemaal weer andere dingen gedaan in hun leven. Dat is ook belangrijk. Soms moet je iets anders doen. Soms moet je niet te lang op één plek blijven zitten. Nee. Wie zegt dat nou? Oh. Iemand die al 20 jaar zit, sorry. Ja, ik probeer ook een beetje te filosoferen. Goed, dus is het is tijd voor de verjaardigen. We kijken wie er jarig is. En degene die jarig zou zijn geweest, helaas wel heel, heel vrij vroeg van ons heen gegaan, is deze meneer. Piem Jacobs, pianist, presentator. Hij was getrouwd met Rita Reis, ook zo'n... Uh... Reis. Reis, wat? Doe maar Reis. Nee, reis, niet reis. Oh, sorry. Maar uh, uiteindelijk uh, is hij al uh, overleden in 1986, ja, geloof ik. Hij deed toch ook samen spelen met Pieter van Vollenhoven. Ja, de gevleugelde vrienden. Ja, de gevleugelde vrienden. Ja, ik ja, vond hem mooi gevonden ook. Ja, Pim Jacobs samen met, uh, hoe heet hij ook, Luwe van Dijk. En ze hebben heel veel voor uh, goede doelen opgetreden. Uh, voor het Fonds Slachtofferhulp. Hij ja. was een zeer gedreven man. Hij is ooit met zijn broer begonnen, de Pim Jacobs trio... Met uh, Ruud uh, Jacobs en uh, Wim uh, overgaan. En uh, trapje dat heet het Pim Jacobs die joh. Nee goed, maak ja, ja. niet uit. Nou, ja, die vandaag ook jarig is. Hij, hij leeft ook nog. Hij uh, wordt vandaag 8 een zelfs. Ja. Dat is Danny Lane. En uh, ik moet nou in de ene zomer denken... Is hij misschien... Uh, zijn naam is misschien uh, de titelsong geworden van Penny Lane. Ja, een, ja, nee, maar die is van de Beatles. Ja. Maar uh, dat liedje heb je toch ook? Bij ja. Lane is in mijn eerste Dat liedje. Ja, dat is een straat. Ja, weet ik. Ja, maar... maar uh, met Danny <laughs> van Lane. Mijn apropos. Hij, hij, is dus, uh, hij heeft dus ook twee jaar heeft hij gezeten bij de Moody Blues. Oh. En hij heeft dus met de Moody Blues het nummer Go Now gedaan. En Boulevard de la Madeleine. En daarna heeft hij dus ook nog uh, gespeeld... Uh, voor de electric string band. En dat was een soort voorbeeld voor de ILO, Electric Light Orchestra. Okay. En daarna, dat is leuk, was hij samen met Paul McCartney en Linda McCartney... ...oprichter van Wings. Oké, okay, toen heeft hij uiteindelijk en hij, ooit ja, nog Penny Lane gespeeld. Misschien wel, ja. En hij heeft dus ook de hit Mal of Kintar, heeft hij geschreven. Afschuwelijk. Nou, ja, ja, nee, daar mag ja, je trots nee, op zijn. Ik vond dat nummer ook niet mooi, maar hij is dus wel heel muzikaal, die man. En het is best wel leuk om... Uh, uh, ja, Hij, hij geeft nog af en toe reunieconcerten met zijn Winx-colleges... Lawrence Juber en Steve Holly. En dan uh, in Amerika. In, uh, maar jij weet, je, hij is natuurlijk al Huskout. Nou, zeg. Ja, hij is Nou, 18... Dat zal je horen van jou. Zeg, lekker dan weer. 78. Goed, de... Dat is hetzelfde als de. De, de man die echt ja. niet zo oud is geworden is Bob Ross. Even luisteren. Leuk. Hello, I'm Bob Ross. I'd like to welcome you to The Joy of Painting. The Joy of Painting? Het zijn de eerste vlogs, dit uh, eigenlijk. De, de, de, nee, hier, er is een web, website en dan kan je allerlei dingen van hem zien. En ja. je kan ook dingen Tell kopen. What, let's make a happy little sky. Sorry, ik ga even door, ja. And for that, ja? I'm going to go right into a touch of thalo blue. A happy little tree? A, a little porn, bit. Is Just pull a little bit of the color out. Hij was eigenlijk gewoon, hij was landschapschilder natuurlijk. Maar hij... Diende eigenlijk gewoon met de het leger in de VS. Hij wilde eigenlijk gewoon in de natuur wonen. Dat lukte niet echt. Uiteindelijk is dat hem wel gelukt. Hij woonde eerst in Florida. Uiteindelijk ging hij in het ongerepte Alaska wonen. En daar werd hij geïnspireerd door de natuur om zich heen. En hij, ja, hij is bekend van Happy Little Trees. De schilderijen waren leuk. Niet wereldschokkend, Maar vooral de teksten die hij daarbij bezigt. Ja, maar het mooie het is mooi. wel. Hij heeft kunst wel uh, verspreid over de wereld. Ja. Dat mensen dat gingen doen. En daar is wel wat voor te zeggen. Hij heeft echt zo ongelooflijk veel schilderijen gemaakt. Die heeft hij allemaal weer aan de tv-stations geschonken... waar hij groot mee is geworden. Hij is, hij is maar 53 geworden, zeg. 52. Oh, 52. 52 is hij geworden. Bob Ross. Jee yeah, maar... The Joy de... of Painting. Ja, Peter Green is ook jaren. Die leeft helaas niet meer. Die is jaar geleden, twee jaar geleden overleden. En hij was een Brits gitarist... en een songwriter... en een oprichter van Fleetwood Mad. Yes! Ja. Hij had altijd dat uh, sjaaltje om. Ja. En lang haar. Me, Dit is zeg maar niet van de, uh, Tusk, maar ook niet van uh, uh, Sarah. Niet. Het is allemaal voordat ze normaal popmuziek gingen maken. op Mac in de blues periode. En ik weet nog wel dat, uh, wat was het ook voor BB King? Die zei: hij is de meest onderschatte gitarist. Ik kreeg van hem koud zweet als ik met hem moest optreden. Hij zo ongelooflijk, was ongelooflijk goed. Ja. Dat kon ik gewoon niet evenaren, zei Bibi King. Een mooie koud zweet. Lee toet ik dit, hè? Don't ask me what I think of you. Heel veel mensen weten dit niet gewoon. <muchas> Ja, lekker ook deze Ik ken lied. alleen maar het album Rumors van hun. Die heb ik helemaal grijs gedraaid. Maar, maar daar zat hij niet bij mij. <laughs> toen, zat, toen zat hij er niet meer bij. Nee, daar zat hij er niet meer bij. Toen oh. was hij al weg. Oh. Goed. Uh, uh, ja, daar, daar is de toen Ik aan het groot worden Maar Albatros is in zijn periode <laughs> de grootste hit geweest. Goed, vandaag is hij ook jarig. Ik zit even te kijken. Ik heb er nog zoveel. Ja, Ruud van Hemert. Hij ja? is overleden in 2012. Toen was hij 62. 74, 74, sorry, 74. En hij is ooit begonnen met de Fred Haché... Uh, show met, Lekker fout. met Barend is weer terug. Ja. Zijn debuutfilm uh, was natuurlijk uh, schatjes, en uh, dat is wel grappig: die openingscène van, van uh, mama is boof, boos is ook zo bizar. Dan droomt hij dat er een vrachtwagen met kernraketten bij hem in het gat rijdt. De, de Russen slaan terug. Echt wel grappig deze, deze opening En van actueel schatjes. in een is zo nog mee. Dat dacht ik ook wel. <laughs> Daar ik het ook even voor. Ruud van Hemert. Hemert had eigenlijk een omgekeerde carrière. Hij heeft een boek geschreven dat heette de Bruut. De Bruut eigenlijk. Want hij werd, uh, hij, hij werd echt uh, aangerekend dat hij de acteurs snoeihard aanpakte. Ik weet nog wel dat, uh, dat meisje wat in de douche uh, een soort sekscene moest spelen. Oh. Dat moest niet zeuren, spelen. En uh, dat zou nu eigenlijk ongepast gedrag zijn geweest. Maar toen moest gewoon opgenomen worden. Niet zeuren, hoppa. Hij was gewoon snoeihard voor de acteurs. Hij heeft een boek geschreven. In, die, in het boek komt ook tevoorschijn dat eigenlijk zijn eerste film was het meest succesvol was. Daarna werden de films steeds minder succesvol. Uiteindelijk kreeg hij bijna ook geen geld er meer voor. Uiteindelijk, ja, de, de cijfers liepen terug. Het was gewoon een drama uiteindelijk. En, ja, hij heeft gepriekt. Het was eigenlijk een soort eendachtvlieg. Een ja, dat is bijna wel. wel op op. Daarna probeerde hij nog wat. Mam is boos. En ja. Hornepornetje was echt een hele gênante film. We zagen gewoon echt een, een half bijna pornofilm. Bijna een beetje. Ja, ja, dat zegt heel veel over de man zelf. Yeah. Anita Meijer is vandaag jarig. Oh. Ze, wordt, ze wordt vandaag 68. Nou, ze was natuurlijk wel een, toch wel een grote hit altijd in die tijd. Ja, dat weet ik wel met dit. Hè. A <middels> Ik vind dat heel leuk. Het lijkt een beetje op Karen Carpenter. Ja. En daarom is ze waarschijnlijk zo doorgebroken. Omdat ze op Karen Carpenter leek. Dat zou kunnen. In the meantime, I will sing a song. Nou, nee, we kennen haar natuurlijk van dit, hè. Ja. Voor mij speelt ze dat gewoon niet meer. Ze is er helemaal doodziek van. Maar ook vanwege haar optreden met de man met de gouden microfoon. Oh, en wie is dat? Ja, die uh, vrachtwachter. Ik ben, ik ben oh even... yeah. ja. Oh, mijn ribben. Auw, <laughs> auw. Au. Ga eens verderop staan, man. Met die elleboog van I je. I can see clearly now, maar het haar toch ook een enorme hit. Ja, klopt. Natuurlijk. Ja, ik weet even, even niet meer Het is niet eens al oud eigenlijk. 68 is geworden. Ja. Anita Meijer. Meena Gozen is vandaag jarig. Oh, dat is die. Met die van die... Oh, wat ziet er er goed uit, zeg. Ze stond in een Playboy. natuurlijk. Een model. Oh, dat, en... dat weet je nog. <laughs> ik weet niet dat ze al die programma's presenteerden? Huh? Heb je hem gekocht, dan die Playboy? Oh, nee, dat wist ik helemaal niet. Heeft ze ook iets gedaan op de televisie dan? Ja, ja natuurlijk. Tuurlijk, ze heeft de Vijf Uur Show onder andere gepresenteerd. En ze was ween. eigenlijk doorgebroken in 1975 met de driedelige serie De Verlossing. En ook weer dat heeft ze gepresenteerd. Eigen huis en tuin, eigen kledinglijn waar heeft ze opgericht. is ze Want ze is gewoon niet oud nog. Nee, klopt, maar er zijn wel heel veel foto's van haar te zien. Gewoon redelijk, redelijk recente foto's van deze meer naar gozen 60 geworden. Ja. Ze is niet bij Hugh Hefner geweest, maar ze heeft wel voor Playboy ge, geposeerd. En niet onverdienstelijk. En niet, niet helemaal niet vervelend naar te kijken. Zijn we genoeg? Ja, ik ja het genoeg. Ja, genoeg. Je bent klaar, maar joh. Jij Bij alle wereld lijkt wel jarig te zijn. Doe het Straks op die landenkeuze, maar eerst heb ik zo nog de Zandvoortse bericht die bij Toobank Leef. Yes, wat is dit? Deluxe New Summer. Uit, uh, uitvoering. Wat de luxe? Deze heet de band. geen luxe uitvoering. Hoewel, hij is best lang, trouwens. Ja, zo heet de band Luxe. En ze hebben het over een nieuwe summer. Die zit eraan te komen. Nou, de zomer is gewoon helemaal nog niet uh, afgelopen. Nee, ben je gek geworden. Het is gewoon nog steeds zomer. Hoewel de wintertijd vandaag wel ingaat en de klok gaat een uur achteruit. Ja, ja, ja dat dus zal tegen nadenken. When it's the fall. De yeah? klok falls back. En wanneer het it springt, it springs ik vooruit. Oh, ja. Die vind ik ook good. wel leuk, hè? Die vond ik ja, ook waar. Ja, zo had ik hem nu alweer vergeten. Voor jij ja, gaat hij vooruit. En oh. na jij ja, gaat hij achteruit. bericht. Goed, iets dan. De jongerenhuisvesting voor, eh, voor de voormalige Maria School Aan de Koningsweg. Koninginnenweg, sorry. Koningsweg. Koninginnenweg. Is verkocht aan Prewonen. En eh, ze hebben zo'n goede ervaring, de gemeente, met Prewonen. Dat ze dachten van wij verkopen dat pand aan. Zij kunnen er iets gaan realiseren. En daar nou komen jongeren te wonen in de leeftijd onder de 27 jaar. En ze kunnen daar max vijf jaar wonen. Dan krijgen ze zeg maar hulp erbij. En na die vijf jaar moeten ze dan ergens anders weer Wordt zelfstandig wonen. is gewoon eruit gezet. Eruit gezet. U heeft <laughs> nog twee weken om uw biezen te pakken. Want dan moeten we iemand anders opgeleid worden door, voor zelfstandig worden. Ja. Goed, het is nog wel een puntje. Uh, ze gaan daar woning creëren. Maar er moet altijd rekening mee worden gehouden dat daar in uw buurt ook parkeerplekjes zijn. Hmm, dat lukt nog niet helemaal. Er zijn tekort parkeerplekjes voor de mensen die zouden kunnen wonen. Dus nu zitten ze denken om een alternatieve ergens anders te parkeren. Zou kunnen. Of misschien een... Contract aanbieden dat ze afzien van een parkeervergunning. Want die gaan ze natuurlijk aanvragen. Nou ja, ja, of ze geven hun gewoon een. Uh, dat ze uh, heel veel korting krijgen op die parkeergarage, de, vlak om de hoek. Ja, oké, okay, dat ze daar parkeren. Ja, ja, nou ja. Goed, en dan dat misschien we dat, ze, dat ze misschien een tunnel graven. Ja. En dan zo na die parkeergarage. Oké. Okay. Dat er een uitgang komt. Het staat helemaal weer aan die uh, fantasie, uh, ja, mogelijk? Ja, sorry. Ja. Maar goed, uiteindelijk uh, was het vroeger natuurlijk uh, het, het gebouw waar de kunstenaars in zitten. En die kunstenaars hebben helemaal geen, uh, geen toekomst. Ze hebben ze eruit gegooid en die, zijn, die hebben uitkering klaar. Nee, sorry, die hebben een andere uh, ja. ruimte gevonden. Ja. Dus dat is wel heel mooi. En ja, Peter maar... Kramer, uh, die heeft de do knoop doorgehakt. Die zegt, mooi, we gaan met pre-woning hey. We gaan iets maken voor de jeugd. Want die hebben echt woningen nodig gewoon. Ik zeker ja. weet, zeker weet. Uh, nou, uh, er is een financieel extraatje gekomen voor de Zandvoortse Club. De, op 22 oktober zijn ze in het zonnetje gezet bij de Vomaar Zandvoort. En uh, de clubs tussen de uh, Lions, de uh, Buffalo's en Scouting Stella Maris sint willy Brothers, die uh, hebben dus uh, een geldbedrag voor de clubkast gewonnen. En het is dus eigenlijk zo dat als jij een pasje hebt voor de Vomaar... dan kan je die koppelen aan de club. En dan krijg je altijd dat 5,5 van het totaalbedrag... wordt aan boodschappen apart gezet voor de club. Okay. En zo wordt de club het hele jaar door financieel ondersteund. Ik vind dat wel een goede zaak. is nou, dus, uh, getekeerd. Goed, muziek roept herinneringen op. En dinsdag 8 november is het bij uh, is het uh, Breinplein is er dan weer. En muziek is geen mystiek voor de hersenen En nou goed, woorden schieten tekort om muziek uit te leggen wat het doet met je. En dan zou je denken, waar gaat dit heen? Nou, hey, mensen met dementie, die hebben nog steeds tot laatst aan toe herinneringen aan muziek. Muziek is zo krachtig en kan de hersenen weer tot leven brengen... dat ze daar een lezing over gaan geven. En Ronald Naar, hij is niet Naar, maar hij heet wel Ronald... en die is veelzijdig en creatief muzikant, ook docent, pedagoog... en die is de gast en die gaat dus in de Zandstroom, Torbekkenstraat... Uh, 8 november, 1 uur smiddags... Wat is dat dan weer? Nou ja, goed. Weet dan? Ja, die, die mensen, hun die, die, uur smidigt gewoon overal. Nog, oh, maakt niet uit. Die kunnen dan een lezing krijgen over wat het doet met mensen met dementie, muziek, wat je daarmee kan bereiken. Oké. Okay. Ja, ik vind het mooi. Het is, is ook belangrijk. Het is bijna net als een geur ook, hè? Als, als je een geur ruikt, dat je dan in één keer, gebeurt er iets met je? Ik, oh ja, die geur. Ja, oh, dat is lekker. Gegeten. Nou ja, over geuren gesproken, frituur dan ver bestaat 75 jaar. <tie> Ja, <laughs> yeah, dat vind is mijn ik zelf, favoriete geur. erg lekker friet. <laughs> ja. En uh, op 6 november kan je tussen 12 en 8 uur... dus uh, ja, vanaf uh, noon tot 8 uur s'avonds... een frietje halen voor 75 cent. En er is live music en een DJ. En het grappige is, is zij zitten dus eigenlijk uh, in een pand... wat nooit verbouwd is. En het was dus eigenlijk een oude uh, slagerij. Oh. Van die hoge deuren. Ja, je zet er leuke foto's bij bij dat. Uh, ja, ik heb ja. ja, het er gedaan. Er is voor de Krant. mocht je ja. er ook interesse. In mocht je ook een lekker vriendje willen halen? Jazeker, nou, we hebben een lekker doen. Maar dat, uh, Kunnen wij nu gratis voor dat halen of niet? 75 cent. Oh. Nee, nee je jij kan. moet wel betalen. Ja, dan moet je, moet je speciaal voor terugkomen. Ik zou dat niet doen als ik dat. Nee, wilde. dat is niet de moeite. Dan leg ik wat geld bij, en haal ik het gewoon in Alkmaar. Goed. Laatste kans op In-Eco duurzaamheidsfonds. Om geld te krijgen uit dat fonds. Lucht- hebben ze ooit opgericht. En uh, ze hebben regelmatig hebben ze geld uitgekeerd aan mensen die een geweldig idee hebben. Het komt allemaal omdat er natuurlijk voor de kust een windmolenpark is aangelegd. En ze willen ook iets, nog een steentje bijdragen... waar de mensen in de stad of in de dorp hier uh, ook iets aan hebben. Omdat zij tegen die windmolens moeten aankijken. Dacht luchten daar weet je wat. Nou, maar Komen jullie met goede ideeën in Noordwijk, Bloemendaal, Katwijk, Zandvoort... dan willen wij daar wel een soort prijs aan doen. En dat doen ze nu nog één keer... En dan moet je zeg maar voor, uh, wat was het ook weer? Uh, indienen. voor 31 december moet je het indienen. En dan kijken ze erna en uiteindelijk uh, vertellen ze wie gewonnen heeft. Dat okay. vrij, ik weet niet wat, hoeveel geld daarop staat, maar het lijkt me interessant. Ik kan je ook nog vertellen nu wie er gewonnen heeft uiteindelijk... bij het offer Rood Biljart tunnel in het Café Bluis. Ja. Ik ben er geweest. En uh, het was dus Tygo Neve die gewonnen heeft... En dat was een, echt een uh, jonge wiskunde leren. Ik vind het wel grappig. Hè? Volgens mij weet je dan precies hoe de lijntjes lopen, denk ik. Ja? En uh, hoe heet het? De tweede was. Je uh, had toch Wim Krippendorf en Kees Leek? En voor, voor mijn gevoel hebben ze alle drie uh, gewonnen. Ik weet niet wie twee en drie zijn eigenlijk. Oh ja? Nee. Oh ja, nee. Oh, ja, maar nee. mijn vrienden ook mee. Maar het was dus een knock-out toernooi. Dus dan heb je dan zondag nee? wat terugkomen. Wacht even. Een knock-out toernooi. Dus uh, het, het eerste is. Ja, als jij. Uh, je moest twee wedstrijden spelen op vrijdag of zaterdagavond. Ja? En als je dan uh, uh, genoeg was... dan mocht je op zondag mocht je dan, uh, beginnen met de achtste... en dan, uh, en dan het achtste toernooi. Nou ja, in ieder geval, als je dan <laughs> moest je één wedstrijd spelen... en dan was dat knockout als je gewoon uh, verloor. Okay. En mijn vriend, vriend deed ook mee. En hij had in no time, want die negen had hij er. Maar dan moest je eentje via drie banden doen. Dat lukte maar niet. En die andere, die kwam steeds dichterbij. Ja? En uh, hij moest dan ook die drie banden. En die had hem in één keer. nou jas, dus ja, ja. Nou, toen kwam mijn vriend naar huis. Het begon echt als je denkt, nou, uh, uh, biljarten echt saai. Maar toen schreef hij knock-out. Hé, hey, het wordt toch, in, wordt toch interessant. Ja, nee, dat was het ook zeker. En daarna het, ging het over biljart. Ik denk van, uh, ja. hè? Ik, ik dacht het even dit gewoon. Nee, het was, het was een gezellige sfeer daar. Het was een gezellige sfeer, dat is belangrijk. Ja. Uh, bij biljarten moet je denken van nou, ik ga maar even aan de bar zitten. Het kan even duren dit. Ja, ik ben ook, uh, nadat ja. mijn vriend knock-out was gegaan, ben ik gewoon naar huis gegaan. Dat hij ik. is gebleven. Hij is gebleven en uh, ja. heeft een tijdje onderaan de bar, heeft hij geslapt. Dus over de tijd voor die landenkeuze. Ja, hij staat en klaar. dat weet komt je waarom. omdat, ja, omdat wat? Omdat, uh, de première is geweest in 1967 van de musical Hair. Yeah. En uh, ja, iedereen kent het natuurlijk wel. En uh, ja, je hebt nog steeds de, mu de musicals lopen. En het blijft mooie muziek. Geniet mensen. Geniet. Jolandekeuze. Aquarius. Dat gaat over... Uh, de, de, het sterrenbeeld. Uh, of oh. het tijdperk van Aquarius. Oh, maar ik, en ik, ik weet niet of we daar nou al uit zijn, hoe lang zo'n tijdperk duurt. Ja. Yeah. Want ze zeggen ook van uh, er is dan nu een tijdperk, en die heet anders, maar dan dat nu alles in de openbaarheid komt. De reptielen. Alles. <lacht> <lacht> yeah. Yeah? Jerry, ga zitten. Ophouden. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Jezus, slangenkuil. Ja, Ongelooflijk huh? zeg. Nou uh, ja, uh, dat was Nederland. de keuze omdat dat namelijk heruitkwam in 1968 was, het, geloof ik. 67. 67 kwam hij uit. Geen die er nog even blijven staan. Ik heb daar weer, ja, ik heb natuurlijk een zwak voor geschiedenis. Vandaag zou ze jarig zijn geweest, maar overleden in 2020. Ze was toen 102 jaar oud. Diana Shera Carey, oftewel Bobby Peggy. Ze werd ontdekt als 19-jaar oude baby. Dus ze met een vriend mij ging naar Hollywood in de jaren twintig dus al. Dus ze heeft in tientallen films gespeeld. En deze Diana Sh Sherry, uh, die heeft echt een beide handen tante tot op hoge leeftijd. Er is van alles te vinden op YouTube over haar. En zij, als, als kindsterretje, heel populair, deed haar eigen stunts ook. En ze werd er ook onder water gehouden om flauw te vallen. En ze moest uit een brandend gebouw rennen. Het maf is dat ze ook heel veel uh, heeft, dierenleed heeft meegemaakt. Uh, die, mishandeling van dieren, want dieren werden het zeg maar gewoon. Ja, voor een film mocht je alles doen. Paarden werden ook gewoon ondersteboven gereden natuurlijk. Maar ja, ja, waren gewoon ja, maar ja. paarden. Tegenwoordig mag dat niet meer. Maar uiteindelijk heeft ze ook meegemaakt... dat er een, een trainer van een olifanten... dood werd gestampt door een olifant. Oh, god. Dus deze dame heeft een hele uh, uh, carrière meegemaakt in die wereld. Uiteindelijk op 17 jaar geleefd wilde dus ze ontsnappen. Maar dat lukt niet uiteindelijk. Is ze er toch in blijven zitten. Maar het is een bizarre. Kijk maar even op deze Diana, Sherry, Carey en baby Peggy is er beter bekend om. Echt terug naar de jaren 20 en 30. Diana Sherry Carey. Ja. Yeah. Het is een Britse radio DJ. Die is afgelopen maandag overleden tijdens het presenteren Hè? van zijn populaire ontbijtshow. Ik ben blij dat wij vandaag pas presenteren. Dat gaan wij ook dan... dat doen hoor. Is hoor denk het is ik. de Britse Tim Goff. Hij is 55, hij was druk de huh? weer. Oh. Hij draaide vanuit huis in Lenkfort En plotseling hield de muziek op. Yeah. Na enkele minuten ging de muziek weer aan. De radioscender bevestigt nu dat in die tussenperiode... die dus een hartaanval heeft gehad. En hij is overleden. Dus, uh, nou ja. ja hij werkte wacht... al voor de radio sinds de jaren 80. Oh, het is jouw leeftijd ook. Dat ja, herken ik helemaal niet. Oh, God, <laughs> vanuit huis. Het is wel grappig met zo'n lokaal radiostation, een van die, die eenmans radiestationtjes. kan best zijn dat die man het ook een tijdje daar heeft gelegen. Want heb je luisteraars? Geen idee. Mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo van... Hé, hey, het is stil op de radio. Zal ik even bellen? Nee, ja, dan doe ik een ander radiostation. Ja, zielig hè. Dat was je carrière? Ja, nee, het was het radiostation Gen X Radio Suffolk. Dus, uh, Gender X? Oh, wat vooruitstrevendig. Oh ja, zeker. Nou, maar ja, ja we wensen dat strijdnamen staan uiteraard heel veel sterkte. En, ja, net even te vroeg. We maar... hopen dat wij niet in het harnas hier in de studio overlijden. Maar de kans is wel groot dat dat gebeurt, omdat wij gaan ook gewoon maar doorgaan. Dat wij maar doorgaan. En, uh, ja. Of dat nou slim is. Nou, maar tijdens het radioprogramma kunnen wij met elkaar ook filosoferen over de wereld. Maar ook ons kwaad maken. Zeker. En dan, ja, dan, dan moeten we 1-1-2 bijna... hey, Het is ook een beetje sterfsbegeleiding. Want als het eentje wegvalt, kan het anders gewoon overnemen. Ja, dat is waar. Dan, is dan waar. ligt de één niet zo heel lang zeg maar, te wachten tot er uiteindelijk iets gebeurt. Nou, ik, ik bel wel. Bel jij als ik lig? Ja, dat ja, doe ik okay, wel. Okay. Ja, zeker. Ik Heb je dat geregeld in ieder geval. Ask yourself if you are happy. And then you cease to be. That's a tip. Ja hoor ik daar de Beatles Ja natuurlijk daar is Jack White Ofwel nee Anthony Gillis Ook nog geïnspireerd en maakte deze plaats Are We Alone Tonight Heeft een nieuwe cd uit die heet uh, Entering Heaven Alive Goed oh. Ik weet niet of je dat vooral aankrijgt Maar je kan het altijd proberen Waar is de ingang? Het ja. uh... zijn al die mensen die uh, een bijna dood ervaring hebben Denk ik Okay. Oh, dan krijgen we die ja, dus speciaal dat, weer. Wanneer nee, ben je dood en wanneer nee, ben je nee. nog levend? Maar Entering Heaven Alive, die, die worden gewoon weer teruggestuurd. Vanuit is je tijd nog niet okay. die worden weer teruggestuurd? Ja. Ja, nee, dat is ik zeker. Uh, uh, nou, prima. Uh, kijk, we kijken nog even wat er allemaal in de krant ja, gebeurde. Afgelopen lang. week horen we dit natuurlijk. Onder de anderhalve graad opwarming te blijven... en we zitten nu al op de 1,1 graden... moet de uitstoot voor het jaar 2030 met 45% naar beneden... 45% is bijna de helft. Uh, wat is daarvoor nodig? Veel. Ja, er, er moet een rigoureuze transformatie plaatsvinden. Ja, zeker. Wat... In Nederland zeker. Ja. Ik heb hier nu een bericht nou? dat daarover gaat. Maar jij okay. moet nog je punt maken. Ik moet toch even mijn punt maken. Dat is heel belangrijk. Want ik kom hier niet voor niks. Om te nee, goed. We moeten er ook binnen. Zo'n zo korte tijd moeten we er ook uh, iets gaan doen om het beter te krijgen. Ja, wat hoort ook al onder andere? Dit... Vanaf 2035 mogen nieuwe auto's in de Europese Unie geen CO2 meer uitstoten. Nee! Dat betekent onder andere meer elektrisch rijden. Maar worden we niet te afhankelijk van China voor autobatterijen bijvoorbeeld? Echt, we zitten nog best wel met een, met een dingetje. Ja, ik bedoel, als we straks ja, ja, ja. allemaal uh, op de elektriciteit over moeten gaan. Waar halen die batterijen vandaan? Dus dat is nog wel ja, goed over nadenken voordat we dat gaan doen. En, uh, je, de, je mag er wel je oude auto, want dan heeft iedereen... Ja, maar zo, weet oh, je wat de fuck, wat doe, moet ik met die oude auto zo rechtstreeks naar de sloop gaan? Die mag je nog wel verhandelen, dat mag wel. Je mag hem oprijden. Dus niet dat je nee, al weer jij, wij een... zijn een, een speldenprikje op de hele wereld. Oh, krijgen we dat weer? Ja, nee, maar luister. Ja? Er is een NASA die vanuit de, de lucht heeft de opname gemaakt van de aarde. Ja? En die vond vanuit de ruimte maar liefst 50 superuitstoters van methaan. Ja? En uh, sommige waren tot nu toe onbekend. Het gaat dus om olie- en gasfaciliteiten in onder meer de Verenigde Staten, Iran ja? en Turkmenistan. En het is dus zo, er is een methaanwolk ontdekt van bijna 5 kilometer bij een vuilnisbelt ten zuiden van Teheran. En bij een olie- en gasfaciliteit in Turkmenistan... werden twaalf methaanpluimen waargenomen. Jongens, dat, die dingen moeten we beginnen om aan te pakken. Kleine moeite, pak dat even aan. Dat is nu geregistreerd dus met een beeldspectrometer... die onder het International Space Center hangt. En hij is eigenlijk bedoeld om de impact van stof in de atmosfeer... op klimaatverandering te onderzoeken. Maar hier nou heb je echt wetenschappelijk bewijs... dat je zegt, hey, die vijftig plekken... Ja. die moeten dus nu gewoon aangepakt worden. En anders gooien we er een bommetje op. <laughs> oh, nee. oh, jij bent nee, ook Nee, dat kan ook weer niet. Ja. Maar jongens, uh, daar moet wat gebeuren. Ja, ja, dan zitten ik... wij zo te pielen met één autootje. En met, eh? Ja, dat is waar. Is maar, ja. Het is allemaal een beetje op een klein vlak. We moeten iets op gang brengen wat de wereld ja. in kan. Zoiets. Ja. Nee, dat is, niet, want het is altijd wel veruitstrevend. Of moeten we gewoon een doom maken? Gewoon een... Over ons land heen? Of een doom. Oh, ja. En dan gaan we die... Uh, met uh, die ene film gaan we nadoen ook, weet je wel? Ja, dat we gewoon, in, een, gewoon als helemaal een glazen koepel over Nederland ja, maken. Ja. En daar zit wel een deur in. Af en toe kan die open. Dan moet je echt helemaal in een gluis <laughs> Even luchten. <laughs> Even luchten. Even kijken, want hebben heb nog frisse lucht. Ja, daar is frisse lucht. Dat halen we binnen dan. Je mag wel naar binnen, maar dan moet je echt... Nou, wow, dat gaat niet zomaar. Nee. Dan moet echt wel nee. komen. Dus ja, één land moeten wij beginnen. Wij willen al graag daarmee beginnen. Nou, ja. ja. Het kost het allemaal. Dan uh, kan ik op vakantie koste? dan? Nee. Nee, dat kan dus niet. Nee, dat kan niet. Kom. Ons... Wat een Vakantie, allemaal niet nodig. Zorg dat je in een plek woont bij het leuke. Waar je je leven lang kan slijten. Oké. even een test drive? Is dit? Ik wil even wat gemaakt op de computer, zo klinkt het. Nee, dit is het niet. Everything, everything. Raw data feel. So, so many big old lives to choose from now. Are you listening? some Viel, Zij de nieuwe single van de Everything, Everything. Ja, Nigoe hier bij Toepak leeft natuurlijk. Ze zat een weekend voor de deur met uh, dit, hè. Here's Johnny. Jawel. Uh, je hebt te maken natuurlijk met, hoe uh, heet het nou? Ben ik er een keer kwijt. Halloween. Halloween. Halloween. Ja, yes, zeker. Met die pompoen en zo. Ja, ja, ja. dat echt mensen helemaal gaan uitpakken. Echt met pakken die ze aangeschaffen en... Uh, uh, met dingen op straat gaan lopen en zo. Ik zie een man die heeft zich verkleed als Chucky. met dat mes. Ah, ha, ha. Als je je s'nachts op straat uh, tegenkomt. Dan word je toch niet heel erg blij van. Die popoens met uitgesneden rare gezichten. Dat valt er wel mee hoor. Ja, maar ja, misschien ja, ja. komt er ook van die clowns in de straat. Met zo'n motorzaag. Dat had je natuurlijk in, uh, in Frankrijk. was het een tijdje hip. Hè? Om dan op, op, op een hoek van de straat te staan. Of bij een viaduct. Of een tunneltje. En dan had je daar zeg maar zomaar een, een clown met een kettingzaag. En die staat dan. Ja. Dus eigenlijk moeten we verwachten dat er maandagavond... allemaal kinderen langs de deur komen die, uh, die ja. gaan zagen. Oh, wat, uh, nou, ik ben gelukkig niet thuis, geloof ik. Nee, ja, je hebt echt een grote hekel aan kinderen aan de deur, hè? Ja. Echt, je uh, je kind zelf het huis uit, is je denkt, nou, hè? hè? Hoewel, ja. nee, maar ik realiseer me nu ja. dat ik toch wel wat in huis heb. Oh, nee, nou, dan vind ik het niet zo erg. Zien de fruit, gals, fruit ja, ja, dan, ja. Dat vond ik zo heen. Ik kijk je echt zo aan van, Really? Really? <laughs> Echt? Ga je me nou fruit een... geven? Roet geven? Ja. even een roepje. op tjoe. Nou, nee, ja. Ja, dit is inderdaad de avond voor Allerheilige. Ja. Dus, uh, en het uh, is dan maandag, is het Allerheiligen. En uh, dit is dus dan inderdaad. Uh, dan, uh, de mensen denken dan de doden. En je hebt sommige landen, dat vind ik dan wel ook weer bijzonder. Dat die uh, ieder jaar ha uh, uh, halen ze hun doden uit de kisten. En die wassen ze en die zitten op oh, ja. tafel en zo. En ja. als ik denk van, nou, ik weet het niet. Nee. Doe maar niet. Nee, je hebt echt van die mensen die ook in een van die grafkelders dan bij elkaar komen. Ja. Dus je graf uh, cerk, of je grafkisten uh, open en dan zetten ze erop. Ja. En dat ja, is heel bijzonder. Dan blijven ze steeds meer onder de mensen. Maar ja, ik moet zeggen, ja, je herkent hem bijna niet meer. Hè? Toen, nee, dat nee, is wel nee, nee, even nee, nee, een nee, dingetje. Maar ik vind het is wel een beetje eng. Ja, het is wel een beetje. Here's Johnny. Ze ah, ja. zeggen ook wel: van veel kerkhoven wordt in alle vroegte... Worden herdenkingsdiensten gehouden. En op sommige plaatsen. Er bestaat, bestaat nog wel die traditie van alle, alle gangen door, maar ik vind het toch wel een beetje... Het doet me altijd denken, uh, alle heilige, ik heb ooit eens ergens wel een stoel opgehaald. En toen belde ik aan, en een oude meneer deed het open. En die had een, een zwart veegje op zijn voorhoofd. Ik denk, wat, nou, zal wel. Dus ik loop door, hij zegt, ga maar even in de kamer zitten, wil je een kopje thee? Ik zeg, ja, nee, ik heb best wel een stuk gereden, dus ik vind wel een kopje thee. Dus ik ga zitten en ik kijk in het gezicht van een vrouw, ook met een zwart veegje op, veegje op de voorhoofd. Ik denk, wat nee. nou, de fuck, ik een kind terechtgekomen. Een van de secten. Ja, de kelten vierden altijd hun nieuwjaar. Dat heet Sem Heen. Ja? Op 1 november. En het markeerde dus eigenlijk het einde van het seizoen van de zon. En het begin van het donkere, koude seizoen. En ze geloofden dus echt dat gedurende de winter de zon gevangen werd gehouden door, door de koning van de doden. En dat was Sem Heen. Oh, Oké. Okay. Dus uh, nou ja, het is wel. Het is wel uh, ze hebben alles wel bij elkaar gedaan. Strikt eromheen dat al die andere godsdiensten ik vergeten worden. Ja. Nou, ik vind meneer. het al wel weer bijzonder. Wat nou, het is echt. Uh... zitten hier, jongen. Echt waar. Het is schitterend. <laughs> het is echt schitterend. Geniet ervan. Ik wil zeggen, dit was stoelbakleven. Ja, vergeet je klok niet uh, terug te zetten vandaag. Was het vooruit? Oh. Ik weet niet meer. Nou weet ik het niet meer. Wag uren. uren. Mooi weekend. Tot later. Hoi. Hier nog even het afsluiten. John Grant, Touch and we go.